Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het conflict tussen verschillende Qatar is nog verder opgelopen. Volgens Saudi-Arabië wil Qatar alle heilige plaatsen voor moslims internationaliseren. En dat is volgens Saudi-Arabië een teken van agressie en een oorlogsverklaring. Vier Arabische landen besloten vorige maand tot een boycott van Qatar. omdat het oliestaatje terroristen zou steunen. Qatar klaagt dat inwoners door die boycott niet op bedevaart naar Mekka kunnen. Wat Saudi-Arabië ontkent. Of Qatar inderdaad heeft gepleit voor internationalisering van heilige plaatsen is onduidelijk. De man die gisternacht in de Belgische Ardennen een Nederlandse wielrenner doodreed heeft zichzelf aangegeven. Hij zit vast, hem wordt doodslag ten laste gelegd. Het slachtoffer, een man uit Lochem, deed mee aan de Transcontinental Race. Een extreme wedstrijd over een afstand van 4000 kilometer waarbij ook s'nachts wordt gefietst. De finish is over twee weken in Griekenland. In overleg met de familie van het slachtoffer is besloten dat de race doorgaat. In Venezuela is een kandidaat voor de verkiezingen van vandaag doodgeschoten. Het is een advocaat uit Caracas. Hij hoopte een zetel te krijgen in de Volksraad die een nieuwe grondwet gaat opstellen. Volgens Venezolaanse media zijn er nog drie mensen doodgeschoten. Het zouden activisten zijn die betoogden tegen de regering en tegen de verkiezingen. Demonstraties zijn verboden. De oppositie zegt dat president Maduro de verkiezingen en de nieuwe grondwet wil gebruiken om van Venezuela een dictatuur te maken. Op de WK Zwemmen in Boedapest heeft Ranomi Chromo zilver behaald op de 50 meter vrije slag. Ze moest net als gisteren op de vlinderslag haar meerdere erkennen in de Zweedse Sarah Sjöström. Maar ze zwom wel een Nederlands record. Het brons was voor de Amerikaanse Simone Manuel. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog, met geregeld zon. Morgen nog een enkele bui, maar verder schijnt de zon en het wordt 20 tot 24 graden. De rest van de week geregeld zon, maar vooral donderdag kans op een bui en circa 23 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Jean Sibelius Tapiola